De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Lanceloed van Denemarken. Deze titel zegt u misschien niet meteen iets, maar dit middeleeuws toneelstuk is een van de allereerste bekende voorbeelden van een toneelstuk dat niet over geestelijke thema's ging, maar over de dramas van de gewone burgers en de hoofdse liefde. Literatuurwetenschapper Remco Sleiderink vertelt waarom de Landsloot van Denemarken... helemaal thuis hoort in de literaire kanon. Er is geen enkel ander Middel-Nederlands toneelstuk... dat zoveel en zo langdurig succes heeft gehad als het abelspel Landsloot van Denemarken. Het stuk handelt over een jonge prins die op een avond zijn mooie vriendin Sandarine verkracht en haar uitschelpt bovendien. Zij vlucht weg van het hof, maar vindt uiteindelijk toch nog een echtgenoot. Zodra een beseft dat hij door zijn onbezonnen daad zijn geliefde voor eeuwig is kwijtgespeeld, sterft hij van verdriet. Een abelspel van Lansloot van Denemarken. Hoe hij werd minnende de ene jonkvrouw die met zijn moeder diende. Dit toneelstuk moet ergens in de 14e eeuw in het hertogdom Brabant zijn geschreven, maar de auteur is onbekend. Mogelijk gaat het om de leider van een rondreizend toneelgezelschap. We vermoeden dat hij, of zij, ook de andere toneelstukken heeft geschreven die in het Brusselse handschrift van Hulten bewaard zijn gebleven. Serieuze stukken, zoals Esmorijt, Gloriant en Van den Winter en Van den Zomer, maar ook een reeks grappige toneeltjes... De Zogenaamde Zotternijen. Maar het was vooral Landsloot van Denemarken dat een doorslaand succes werd. Drie, vier eeuwen lang, tot aan het begin van de 18e eeuw, stond het op het repertoire van toneelgezelschappen en rederijkerskamers. En de mensen kwamen niet alleen graag kijken en luisteren naar het spel over Landsloot en Sanderin, ze wilden de tekst ook lezen. Al kort na de uitvinding van de boekdrukkunst in de tweede helft van de 15e eeuw werd de toneeltekst uitgegeven en dat boekje werd eeuwenlang herdrukt. Er zijn exemplaren bekend uit Antwerpen, maar ook uit Gouda, Rotterdam, Utrecht en zelfs Keulen, een uitgave waarvoor de tekst in een Duits dialect werd omgezet. En heel recent, nog maar enkele maanden geleden, ontdekte men in de Antwerpse erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience enkele bladen van een onbekende druk uit Deventer, ook nog daterend uit de 15e eeuw. Waarom Landsloot van Denemarken zo lang zo succesvol was, is niet moeilijk te raden. In het spel maken de personages voortdurend keuzes die door lezers en toeschouwers kunnen worden beoordeeld en bediscussieerd. Is het wel slim van Landsloot dat hij de instructies volgt van zijn moeder, die ervoor zorgt dat Sandrine naar zijn kamer komt? Had hij nu wel of niet kunnen voorzien dat zijn daad zulke zware gevolgen zou hebben? en was Sanderin niet ongelooflijk naïef toen ze naar de prins zijn kamer ging... en deed ze er wel goed aan meteen het hof te verlaten... na de verkrachting en botte woorden van Landsloot. Was er misschien toch nog kans op een eervol huwelijk? Wat zou een normaal meisje hebben gedaan? En wat met die ridder die toch met Sanderin wil trouwen... hoewel ze haar eer is kwijtgeraakt? Wie zou hem dat nadoen? Wie zou willen trouwen met een vrouw die haar maagdelijkheid al is verloren? Of zoals Sanderin het zelf uitdrukt... zou je nog kunnen houden... van een boom als een valk daar één... slechts één bloem van heeft geplukt. Kwam er nu een valk van hoge aard... gevlogen op deze boom en de daalde. En de ene bloem daar afhaalde. En daarna nimmer meer, nergene. Nog, nog nooit en haalde meer dan ene. Zoutgiet een boom... Daarom me haten en de te kappenen daarom me laten? Lancelot van Denemarken is de bekendste van de 14e-eeuwse spelen. Behorend tot het allervroegste serieuze wereldlijke toneel in Europa. Heel, heel soms wordt het nog opgevoerd, maar het stuk zou echt wel meer aandacht mogen krijgen. Wetenschappers vooral mannelijke wetenschappers, hebben in het verleden de tragiek van Nansloot benadrukt. Hoe de prins door zijn eigen daden en woorden ten onder gaat. Maar ook de woorden en daden van Sandrine zijn uitermate boeiend, zeker in tijden van MeToo. Uit Europees onderzoek is bekend dat verkrachting nog dikwijls wordt goedgepraat, of wordt verdoezeld met een vorm van victimblaming. Ook in België gebeurt dat nu nog veel. Had je je maar niet zo uitdagend moeten kleden... Had je maar niet zoveel moeten drinken. Had je maar niet mee moeten gaan naar zijn kamer. Het is opmerkelijk dat ook Sandarin de eigenlijke verkrachting niet aan landsloot verwijt. Alsof de drank sterker was dan de jongen. Maar wat ze hem wel verwijt is de verkrachting met woorden. De manier waarop hij over haar spreekt alsof ze maar een stuk vlees is. Alsof ze geen mens meer is. Na de verkrachting in woorden en daden gaat Sandarin op zoek naar herstel van haar eigenwaarde. En die vindt ze ook. Dat spel is uit. Zegt hem dat hij een ander beginne. Ik hem gaven niet om Landsloots minnen. Heen gerst dat U ter eerden gaat. Vanuit modern standpunt is Sandarine een interessanter personage... dan de zogenaamd tragische held Lansloot. Ja, Sandarine staat met recht in de literaire kanon. Oh. Wie, der bitterlieker daad en der jammerlieker moord, dat ze mispreken deden die woord, dat ik wie verloos dat schone wief, dat haar en de mie zo kostend lief.